Van 12 uur.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 We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien. We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. <lacht> And...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 Shake, shake, shake. Yeah, the yeah.